Nou, laten we, laten we even gelijk, gelijk, gelijk even hiermee beginnen. Met, uh, met dat ontwerp. Want uh, bij het Read boek uh, kwam je er opeens met die, uh, die herhalingen, Ja, nou, dat deed ik al een beetje, geloof ik. Maar dit, hier was het herhaling met dat het uh, uh, verloopt naar achteren, zeg maar. Er hmm. staat er eentje in het midden en dan doe je het is een soort 3D-effect. Maar niet echt, eigenlijk. En wat is het leuke van de herhalingen dan? Um, dat het, ...dat het elke keer eigenlijk ook weer anders is. Omdat je in de grootte verandert... Mm -hmm. ...en de kleur verandert of de tint... ...en dan dat het elke keer weer iets anders oplevert eigenlijk. En uiteindelijk is het een soort van grote massa. Mm. Ja, want dat doe je vaker toch? Ja. Dat... Enerzijds, het heeft, te, het heeft te maken met het feit dat je... Uh, uh, ...met beweging... ...in zoverre dat als je film, film of uh, animaties... ...zeg maar per framepje maakt dan zie je eigenlijk als je dat naast elkaar zet... als je al die vreepjes naast elkaar zetten. Dan zit, zie je niks. Dan zie je niks en dan zie je eigenlijk alleen een herhaling van het vorige beeld. En daar is een minimaal iets aan veranderd. Maar als je het allemaal achter elkaar uh, uh, afspeelt, dan is het een, uh, een beweging. En het herhalen in drukwerk komt enerzijds daarvan... en anderzijds omdat het ook een, uh, een, uh, een heel ander effect geeft. Het, heeft, het, het geeft een, uh, een idee van... Uh, ja, van, van een nieuw soort van uh, blik op de dingen. Hmm. Want uh, op, op televisie, op Nederland 3, uh, is er ook hetzelfde effect, hè? Dat is gebaseerd op herhaling van de getalletjes. Nee, dat heeft een ander concept, hoor. Het concept van Nederland 3 is wel, is wel met herhaling. Maar dat, het concept zit hem eigenlijk in de logo's, in de... In de, in de ...de uh, brands of de merken eigenlijk van die uh, omroepen. Maar je ziet hem niet één keer, maar heel veel. In die zin uh, is er sprake van herhaling. Ja. Je ziet de drie wel twintig, wel vijftig keer. Ja, behang. hè, behang. Dat is uh, wallpaper. Ah. En uh, dat behang, dat het herhalen komt ook uit het internet. Je hebt, uh, dat was eigenlijk min of meer het eerste uh, grafisch ding wat je kon doen... Op het internet was backgrounds maken. En backgrounds, dat was gewoon. Je maakte een heel klein plaatje en dat herhaalde zichzelf. En dat was je achtergrond. voor al je tekst. En. Um, Komt niet meer zo vaak voor, hè? Nee, omdat het nu ook niet zoveel meer hoeft. Kijk, dat was een hele. hele lichte manier om toch een beetje. een soort gezellige achtergrond te maken. En. Uh, ja, ik vind hem eigenlijk nog steeds wat belangrijk. Want waarom zou je dat bedenken? Dat iets zich dan maar gewoon. dat het iets behang wordt. En dat behang dan het leuk maakt voor de mensen. Dus dat, en dat hebben ze op het internet, hadden ze dat bedacht. En ja, ik probeer eigenlijk een beetje, omdat ik het wel mooi vind, dat behang. ik vind de herhaling, vind ik mooi. Dus ik probeer er eigenlijk nu op alle mogelijke manieren een soort andere betekenis aan te geven. Mm -hmm. Nou, uh, je, je probeert dus een soort positieve benadering te vinden van behang. Want een behang is een heel negatief woord, hè? Ja, ja, is dus decoratie. Decoratie is ook stom, want dat heeft geen inhoud. En... Uh, maar ik hou heel erg van dingen die geen inhoud hebben en dat je zeg maar zonder dat de dingen inhoud hebben, als je ze dan op een bepaalde manier rangschikt, dat het dan wel een betekenis krijgt. Dus uh, zo ook behang is voor mij heel belangrijk. Hmm. Ik heb, uh, uh, toen ik Nederland 3 deed, was het ook, uh, uh, dat, ik, ik, ik noemde het zelf elke keer mijn, het behangontwerp en dat mocht ik op een gegeven moment niet meer zeggen. Dus, uh, <laughs> dus toen wist je wel dat, dat je, de, dat je de, de goede weg was? Ja. En ik had op een gegeven moment ook bij het ontwerp, in dat, in dat hele proces, had ik het, een beetje, het behang een beetje erbij uitgehaald. En toen uh, werd mij toch vriendelijk verzocht of ik het er weer in wilde stoppen. Want, uh, ja. Dus iedereen vindt dat dan toch eigenlijk wel mooi. En, ze vinden het ook, en mensen vinden het, zeker als je het met logo's doet van de omroepen, dan zijn ze toch wel erg tevreden over het feit dat hun logo zo vaak in beeld is. Terwijl als je het één keer heel groot doet... Is het, dan, heeft het, dan heeft het een groter effect ook. En dit is gewoon een... een, een, een ja eigenlijk een heel ander beeld geworden. Je, je speelt ermee dat het uh, heel klein is en bijna verdwijnt. Ja, je kan... Het, het, het, het wordt behang in die zin. Het wordt, ja. je, je plaatst het op de achtergrond. Ja, het is, het is behang, en, maar het is zo prominent behang. En er wordt zo enorm mee heen en weer geshuffeld... dat, uh, dat het weer een heel, een heel ander beeld wordt en helemaal geen behang meer is. Want uh, behang is eigenlijk iets voor de achtergrond en dat is ook zo heet zo, daarom noemen ze dat in het, in het internet ook altijd backgrounds zo heel uh, ja, pontificaal backgrounds en um, het is heel raar om met een soort uh, uh, suf, um, suf concept te komen voor die hele, al die belangrijke omroepen dus um, maar jouw design is toch nooit uh, echt backgrounds het is toch juist heel erg prominent aanwezig of probeer je een spel te spelen tussen de het schreeuwende design en het, het ontwerp wat zich op de achtergrond plaatst. Nee, nee. nee. Ik geloof dat ik werkelijk wel geïnteresseerd ben wat, wat je met behang zou kunnen doen. Ik ben helemaal niet zo bezig om dat nou een een, een of ander kader te geven. Ja, soms wel eens. Ik, weet je, dit, je, weet, je bent niet altijd zo heel bewust iets aan het maken. Maar nee. um, over het algemeen ben ik echt, probeer ik elke keer met hetzelfde effect van herhaling, zeg maar, weer een, een, nieuw, een, een nieuwe inhoud te creëren. Dus het is, het is niet zo dat, ik een, dat het voor. Het is wel een methode, maar het is ook een methode om, uh, om iets opnieuw. Uh, ja, om, om mijn verhaal zeg maar, verder te ontwikkelen. Maar heel vaak wordt gezegd dat uh, design behang is. En aan de andere kant wordt er over geklaagd dat uh, tegenwoordig design zo prominent aanwezig is. Dat alles design is geworden. Ja, dat is ook zo. Alleen, uh, en dat ben ik, ben ik, vind ik ook, ook eigenlijk vreselijk, dat, uh, dat alles aan elkaar gedesigned is, momenteel. En je ziet het ook heel erg uh, als je naar de televisie kijkt. Of uh, nou, je ziet het eigenlijk overal op straat, overal in winkels en dingen. En, uh, en ik vind uh, zelf uh, persoonlijk dat uh, de, de, de mensen die nu heel erg uh, opkomen als ontwerpers, dat ze heel onbewust uh, omgaan met het beeld. Of dat ze heel onbewust omgaan met, met het creëren van beeld. Of, je dat, of dat nou bestaand is of niet. Maar ze, ze zijn zich niet meer bewust van de betekenis van dingen. Of wat het vroeger was. Of wat een foto of een stukje film uh, überhaupt betekent. Ze gebruiken gewoon... Uh, uh, ja, of het nou religieus is of... of uh... nou, dat is toch de sample cultuur dan. Dat is toch uh, waar je uiteindelijk bij uitkomt. Als je begint met uh, mixen. Dat je helemaal niet meer weet... Uh waar de dingen voor staan ja, ja maar het is, ik heb dus een beetje moeite met die sample cultuur en ik, uh, ik, ben, ik, doe, ik gebruik het eigenlijk zelf niet ik ben nog steeds heel erg bezig om zelf nieuwe beelden te creëren en, uh, en, en die hele nieuwe generatie beeldcultuur mensen die halen het echt alleen maar van wat ze al hebben gezien en het is nog niet erg als ze daar dan uh, heel erg hun best mee deden om dan niet weer iets nieuws neer te zetten alleen dat, uh, dat mis ik een beetje dat gebeurt niet en, maar ja, aan de andere kant denk ik ook, wel. misschien ben ik wel een enorme oude trut om te zeggen dat het, uh, dat het niet goed is wat ze doen. Want, uh, en misschien is het over vijf jaar, heeft het waanzinnig veel betekenis. Dat kan nee. ik gewoon nu nog niet helemaal overzien. Je bedoelt dat het gewoon nog geen betekenis heeft, wellicht? Ja, en dat het nog niet helemaal goed is doorontwikkeld. En dat er gewoon straks een paar mensen opstaan die wel met al dat, al dat archiefmateriaal, zeg maar, uh, iets, uh, iets aan... En, en, en dat, het is niet voor niks dat die hele sample-cultuur nu toch al zo'n... ...nou, misschien een kleine tien jaar aan de gang is. Nou, langer. Het langer. bestaat al veel langer. Ja, het, het VJ'en. En, goed, het is wel een aantal jaren dat het heel populair was. En dat mensen daar ook nog steeds niet op uitgekeken zijn... ...die daarmee bezig zijn. Ze vinden het nog steeds even spannend. Ja, dat moet toch iets... ...daar moet toch iets mee zijn dat dat belangrijk is. Denk ik dan. Anders dan... Uh, want ik, denk, ik vind ook al die VJs die dan in disco staan te VJ'en... ...denk ik, ja... Ik, ik ben nooit onder de indruk van iets. Omdat ik elke keer weer hetzelfde zie. Ik zie elke keer dezelfde uh, de beweging. Dezelfde soort van motion. Tussen die beelden. En ik zie altijd uh, dezelfde beelden. Ik zie iets pornografisch. Ik zie een, een, een neutronenbom. En ik zie een... Uh, nou ja, zo, zulke soort dingen. Vietnam is, Vietnam is populair. En uh, nog wat andere naar oorlog. oorlog. <laughs> ja, ellende. ellende. Ja, Seksoorlog. Uh, Seksoorlog en, en, en rampen. ja. Ja. En wat, wat, wat hip uh, popgroepen misschien En wat uh, hip kleding ja. Kleding vind ik iedereen belangrijk Dus uh, soort van uh, en Mooie mensen Magere modellen Dat is ook zo'n catastrofe uh, zo uh... ja. <laughs> dus ja dat is een beetje de tendens nu Ik, uh, ik weet het niet Ik hou me daar eigenlijk niet zo erg mee bezig Maar we hadden het net over behang En we hadden het over herhaling Waar, waar zit hem dan het verschil in dat en uh, het uh, samplen wat de feature is dan? Um, Ja, nou ik denk dat... Uh, ja, dat is best moeilijk eigenlijk. <laughs> nou nee, ja, het is het, ik, ik, zeg niet, ik begrijp wel dat jij niet sampelt. Dat, uh, dat je niet met die bestaande beelden speelt. Nee, ja, ik probeer weer zelf nieuwe beelden te maken. En dat doe ik met letters vaak, met typografieën, met grafische elementen. Heel plat. En um, ik probeer eigenlijk meer een soort taalgebruik te ontwikkelen... Die, waarbij je dan steeds weer een ander, op een andere manier naar, een, naar hetzelfde beeld kijkt. En dat is, een, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat als ik een icoon heb gewoon van een poppetje of ik heb een woord wat heel kort is... of een, uh, een slogan of... Dat probeer ik dan elke keer weer zo neer te zetten dat, dat je het soms gewoon of anders leest. Of uh, dat je dat poppetje krijgt dan weer een andere betekenis omdat het uh, twintig keer opstaat. Of omdat het poppetje uh, van klein naar groot gaat in een andere uh, toestand weer. Of, in, uh, of dat het uh, van helder naar vaag gaat. Of, uh, in ieder geval, ik maak in, in er wel een soort van beweging van waardoor je ziet waar, wat de bedoeling is. Maar meestal werk je sowieso niet met bestaande beelden uit de film, de fotografie. Nee. Misschien zit hem daar ook wel het verschil in dat je daarom niet op zoek bent naar een special effect van een bestaand beeld. Ja, maar ik kan wel met beelden werken hoor. Als het, als het een onderwerp is, dan, maar ik gebruik die beelden dan hetzelfde als een letter. Of als een, als een icoon, of als een symbool. Ik gebruik die beelden weer als een... Je bedoelt in het geval van tv? Ja of, of, Wanneer... Kun je een geval noemen? Zo'n ontwerp, waarin je wel beelden hebt gebruikt? Ik heb wel eens een, een leader gemaakt voor webwereldontvanger, En daar was ook een herhaling van iemand die, die zat te typen in een ruimte. En dat was op een of andere manier verschillend opgenomen. En of op een sne andere snelheid afgespeeld. En, de, en dat wel in een heel grid geplaatst. Nou, dan doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan, maar dan met een stukje video... Dus op zich maakt het niet zoveel uit. Hmm. Ik heb dat soort dingen wel vaker gedaan. Maar weet je, als je bijvoorbeeld... Wat ik, wat ik een heel mooi stukje vond... Wat ik je had gemaakt is van John Perry Barlow. En dat zit in, het, in de uitzending die ik met jou heb gemaakt. En dat je... Uh, ik zou dat nog wel een keer willen maken. Zo'n interview met iemand. En dat je hem dan zo opneemt. Dat hij per zin, zeg maar, weer terugspoelt uh, met zijn hoofd. Dus het hoofd begint aan de linkerkant. Dat, uh, naarmate dat de zin vordert... Gaat, verdwijnt hij aan de rechterkant uit beeld uit moment dat hij de nieuwe zin schiet hij even terug en begint hij weer opnieuw, het is een soort systeem en zo zou ik nog wel eens kijken, willen kijken of je zo'n heel interview kan opnemen met iemand en dat het dan, dat het dan, dat het dan interessant blijft of weet ik niet nou. ja, maar uh, misschien gaat het nog komen met televisiewerk wat je gaat doen ja, weet, dat, dat is nog maar net maken. begonnen natuurlijk. Je hebt niet zo heel veel tv-werk gedaan, hè? Nee, ik ben begonnen met filmpjes maken. En die filmpjes, dat is ook heel grafisch, maar ik kan me best voorstellen dat er bijvoorbeeld ook een interview met iemand, dat zo'n filmpje wordt. En dat, uh, uh, dat kan natuurlijk ook alle kanten op. Mm. Lijkt me mm. erg leuk. En, en het, uh, het web gaat sowieso ook die kant op, hè? Meer bewegend beeld. Ja. ja, je kan het. Uh, nou, dat is nog wel een vervelende ontwikkeling eigenlijk. Dat het web een beetje de interactiviteit aan het vergeten is. En dat uh, iedereen eigenlijk alleen nog maar bezig is om, uh, om interactieve televisie te ontwikkelen. En uh, de grote giganten. Dat wil zeggen interactief. Je kan er naar kijken. Naar televisie kijken wanneer je wil. Ja, en, en daar zit niet zoveel interactiviteit meer bij. Omdat televisie kijken, omdat de mensen gewoon in principe gewoon lui zijn. Dus het, het, en de wereld was nu erg mooi opgesplitst in lui mensen voor de televisie en actieve mensen voor de computer en het internet. Maar omdat die luie mensen van de televisie wel geïnteresseerd zijn in, in nieuwtjes en, uh, en willen meepraten, moet het makkelijk gemaakt worden voor hun, zodat ze lid van de wereld kunnen worden en dat ze ook wat meer dingen gaan kopen via het net. Dus ja, dat, dat, alleen maar daarvoor eigenlijk wordt dat hele uh, interactieve televisie, dat heet dan zo interactieve televisie, het is gewoon televisie met een, een hele grote knop uh, waarbij je wat dingen kan bestellen. En voor de rest blijft je televisie een beetje hetzelfde. Heb je een ander, is er een iets ander navigatiesysteem. Maar uh, met je remote control. Maar het is... Uh... Mm. We zullen zien wat het allemaal wordt. Ja, goed. Geen idee. Uh, op dit moment zijn de real video uh, filmpjes nog een beetje kort. Hè? Bewegen nog een beetje schokkerig. Ja, ik ben er op zich wel voor dat het allemaal wat, uh, wat, wat beter van kwaliteit wordt. Nou ja, dat... Mm. dat heeft gewoon tijd nodig, weet je, al die, al die kabelmodus, alles gaat sneller. En um, we zullen zien, ik denk dat, het, dat, het ook, dat, het, dat de video en de, en de filmpjes en de quick times en uh, dat, dat allemaal in grote opkomst is, er is weer ook. Je kan tegenwoordig ook op de Apple weer is weer een nieuw programma waarmee je snel filmpjes kan uh, monteren. Iedereen kan het straks ook weer thuis doen. Het wordt, het wordt in ieder geval steeds makkelijker gemaakt. En dat vind ik wel een hele interessante cultuur. En het wil niet zeggen dat dan niks meer stilstaat en dat alles alleen nog maar beweegt. Want ik denk dat je daar ook weer, uh, ja, krijgt op, van die oplevingen dat alles weer opeens stil moet staan of zo. Dus ik denk dat dat allemaal wel af is. Maar het is wel mooi als gewoon alles kan. Ja. Laten we even verder kijken naar uh, ander werk. Um, dit is ook uh, werk voor de, voor de VPRO, hè? 3 voor ja. 12, radio. Ja. Eigenlijk ook Net Radio, het begin van Net Radio. Ja, dat is van uh, Erwin Blom, die is daar eigenlijk een beetje mee begonnen bij, uh, bij Radio 3, bij de VPRO. En, en die heeft een hele radiozender opgezet. En ik uh, heb begrepen dat, uh, mm -hmm. dit, dit bestaat nu twee jaar of zo. Mm -hmm. En ik heb begrepen dat het uh, nu weer helemaal vernieuwd wordt. Of misschien blijft dit wel bestaan, maar er wordt een, een heel nieuw redactiesysteem aangezet. en uitzendsysteem, dus en dat gaat geloof ik over twee weken uh, beginnen. Dus dan is er officieel... VPRO, net radio. Ja, ja absoluut. Dus uh, ja, we hebben er dus even op moeten wachten en voor moeten vechten. Ja, nou ja, eigenlijk wel twee jaar. Het is, het is heel sloom van start gegaan. Ja. En, uh, maar sowieso is dat bijvoorbeeld als je naar de VPRO kijkt... Dan, uh, ik heb daar een tijd bij de digitale afdeling gezeten. Hmm. En nu is het eigenlijk uh, door alle VPRO... Vroeger was het, was het zo dat niemand mee wilde werken. Geen enkele programmamaker was geïnteresseerd om iets te doen met internet... En nu zijn eigenlijk alle, alle programma'smakers uh, geïnteresseerd. Dus de hele VPRO is om, iedereen wil meedoen. En uh, de digitale afdeling kan het dus ook niet meer aan nu. Ja, en die bestaat of. eigenlijk ook helemaal niet meer. Hè? De meeste mensen gaan weg. Ja, wel hoor. Die is groter dan ooit, die is 25 man. Mm -hmm. En die werken de hele dag. Zich maar helemaal de onder. mensen uit het begin. Mensen uit het begin, die zijn er allemaal een beetje uit. Ja, god, is, na zes jaar heb je er wel een beetje gehad. Dan wil je ook wel eens. De VPRO is natuurlijk best een hele leuke club, maar op een gegeven moment wil je ook wel eens ergens anders gaan kijken. En voor mij geldt het sowieso... omdat als je als ontwerper daar werkt... dan zet je op een gegeven moment een aantal dingen neer. Nou ja, en dan zijn er wel weer andere onderwerpen. Dan wil, dan wil je graag een ander onderwerp... om ook mee over te aan te werken. En voor de mensen die daar... Uh, die het initiatief hebben genomen... die uh, willen ook wel wat meer dingen zelf weer uitproberen. Vind je de digitale afdeling een succes, eigenlijk? Ik Is vind het absoluut, het een, absoluut ja. een succes. Ik denk dat het een... Uh, Alleen is het vervelende van succes, is dat, dat, uh, dat er ook al altijd van succes komen, altijd weer heel heleboel andere dingen bij kijken ook. Want succes betekent namelijk ook uh, uh, dat iets geaccepteerd wordt door de wereld. En dat, uh, ja, dat je dus kennelijk een structuur hebt weten neer te zetten met iets wat, wat uh, werkbaar is voor anderen. En dat is heel prettig, dat dat dan is gelukt. Alleen groeien er dan heel snel weer andere uh, uh, gewoontes in. Hmm. En wordt er ook weer minder snel ontwikkeld en wordt het meer een soort van productiekantoor. Niet dat het nu een productiekantoor is hoor. Maar daar moet je gewoon mee oppassen. Hmm. Op het moment dat er heel veel mensen aan mee gaan doen. Dan moet je eigenlijk je structuur veranderen. Hmm. Dus uh, ja. Nou. Hmm. We gaan even verder kijken andere la open trekken. Ah ja, hier zijn de, ja, de serie. Nou nee, het is maar eentje, maar... Ja, maar is, uh... dit is uh, de boekenserie van uh, Nieuwe Zijdse, beroemd ja. geworden vanwege uh, het omslag van uh, Kevin Kelly, het boek. Ja, nou ja, ik weet niet of ze daar beroemd van zijn geworden, maar Kevin Kelly's boek verkoopt in ieder geval goed, maar het zou kunnen liggen aan dat Kevin Kelly vrij populair is. Of Mieke Gerrit. <laughs> ik wil niet zeggen dat het nou door mijn omslag komt. Dus uh, nee, dat is een uitgeverij die vrij veel doet in econ economische boeken. Over de nieuwe economie. En aangezien dat uh, een enorm populair onderwerp is momenteel... ...moeten die boeken echt, moeten echt zo hip mogelijk eruit zien. Uh, want dat, uh, dus inmiddels uh, ja, ben ik aan mijn vierde bezig. Of vijfde misschien al. En, uh, en komen er nog een paar. Ik ben, nu ook, ik ben er nu eentje aan het maken voor Tim Berners-Lee. Dat is de... Uh, ...de uitvinder van het World Wide Web. Dus dat is eigenlijk ook wel een hele belangrijke manier. En die, vindt eigenlijk, die heeft een boek geschreven omdat hij het eigenlijk niet interessant meer vindt... ...dat, uh, dat zijn hele ontwerp nu zo commercieel is geworden. Dus die, uh, die heeft in dat boek beschreven dat, uh, ja, wat eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling is geweest van het World Wide Web. En verder ben ik er nog met een andere, ga ik nu aan beginnen. En Dat is van Gail Evans, heet ze... Dat is een vrouw. En dat is een, een of andere zeer hoge vrouw bij CNN. En die heeft een boek geschreven. Nou, ik weet niet hoe goed dat boek is. Ik heb alleen de titel. En dat is... Um, um, play, play like a man, win like a woman. Dus ja. Ik weet niet wat dat wordt. <laughs> ja. nou ja, goed. Wat is er verder nog? Uh, Julia. Ja, dat weet ik niet wat ik heb. Maar wat vind, je, wat vind je dan een goede, goede boekomslag eigenlijk? Want je bent nu heel erg met die kleuren bezig, hè, altijd. Dat, uh, ja. dat die kleuren zo in elkaar overlopen. Nou, ik heb eigenlijk twee soorten, hoor, voor die, uh, die omslagen, momenteel bij hun. Dat is eigenlijk eentje met blokken, heel erg met blokjes en, en, en, uh, en woorden, en één met kleurverlopen. En wat, ik, wat een soort automatisme, ik weet niet waarom eigenlijk, dat kleurverloopboeken, die zijn vaak voor de Nederlandse schrijvers, en die met de blokjes zijn voor de buitenlandse. Dus, uh, want ik ben nog een ander aan het maken, Skills heet dat. En dat is van uh, ja, ook van iemand. De boer, geloof ik. En die is ook weer uh, met heel veel kleurverloop. En die nu van Tim Berners lee ben ik aan het maken in een soort systeem. Wat je eigenlijk alleen bij de hele eerste internet kon doen. Uh, bij de, bij de, dus dat je alleen maar vlakjes met een met een, een, uh, een kader eromheen. En daar zit ik alle woorden in. Dat is in een mosaïek of? Uh... Ja, hmm. dat is eigenlijk heel simpel. Ja. Nou, wat hebben we verder nog hier liggen? Ja, het ligt van alles doe ik niet. Ja. We kunnen we hier een andere lading. doen? Ja, dat is goed. Ga we even verder kijken. <coughs> ah ja. Kijk eens aan. Ja, deze. Dit, uh, het, het uh, New Media in, uh, Culture in Europe boek dat is toch ook wel een uh, het is dus ook een soort een soort bijbel van, van mogelijkheden huh? ja, elke, elke pagina is weer ja. ja, ik vind het een heel mooi boek ja. zelf. het is uh, een, het, zit, het is heel zwart zwartwittig en met veel grote teksten en kleine teksten zijn, eigenlijk alle teksten zijn behandeld als een soort uh, uh, statements Slogans en op zich passen de teksten daar ook wel bij hoor. Dus dat uh, is nog niet zo heel vreemd. Het is alleen als je zo'n boek maakt is het een enorm werk om gewoon al die teksten uit te lijnen en mooi te maken. Mm -hmm. Zodat dat ook... Uh, dus het was heel bewerkelijk. En ja, dat doet Jan dan ook hè? Ja. Die helpt nou, ook ik vaak ook, mee. We hebben het samen gemaakt dit. Ja. En uh, ja, ik, vind dat heel, ik vind dat heel erg leuk werk om een boek zo op die manier te maken. Als, als met stukjes aan elkaar. Eigenlijk bijna als een, als een krant en dan een mooie krant, zeg maar. Hey, wat is nou het leuke van, van, de, van die sloganomics? Van het gebruik van de, dat je zaken die, die eigenlijk er normaal uitzien. En het kan ook een heel saai boek worden, dit. Ja. Vreselijk saai. En er zijn in ditzelfde genre zijn er ook vreselijk saaie onderzoeksrapporten verschenen. Ja. Maar Ja. Dus uh, in principe is het onderwerp niet zo... Of denk je dat de redactie ook wel mee heeft geholpen? Om hier ja, hoe hoe, hoe is die relatie? In, ik heb tegen de redactie gezegd dat ik graag uh, bij elk artikel... ...wil ik een aantal highlights uh, erbij krijgen. Zodat ik een beetje weet waar de, waar de, de kernpunten zitten van zo'n tekst. Zodat ik op die manier dat ritme kan maken in, in, in het lezen. Dat je op een bepaalde manier... ...zie je weer dingen wat groter en wat... En dus dat moet wel degelijk in samenwerking met uh, redacteuren en schrijvers. Ja, dat... want ik, ik weet gewoon niet altijd genoeg van de inhoud. En, en inmiddels werk ik al zo lang voor die nieuwe media... dat ik het misschien wel een beetje weet. Maar uh, dus ik weet vaak wel wat ik eruit kan halen en wat niet. Maar ik vind het wel prettig als iemand daarmee helpt... die gewoon ook verantwoordelijk is voor de tekst. Mm. Zo wil ik niet altijd zelf doen. Maar vind je nou eigenlijk dat goede inhoud en slogans uh, elkaar uitsluiten? Dat je gewoon iets hebt van je hebt een goede tekst... En, uh, daar tegenover staat de advertentie, die, die maar gewoon wat onzin uitkraamt. Of wat is dan, wat is een slogan dan? Nou, ik vind, ik vind uh, en dat is natuurlijk, ja, je kan bedenken dat, die tekst, dat je die tekst gewoon kan lezen en heb je het ook gehad. Maar ik, heb het, ik denk van mezelf, weet je, je kan, um, ik heb heel lang, is er kritiek geweest op mijn werk en eigenlijk is dit een beetje weggevallen, die kritiek, dat... Als er bijvoorbeeld een, als een regel is waar bijvoorbeeld de, het of een in staat... en omdat dat hele korte woorden zijn, zit ik die vaak heel groot... omdat ik teksten uitblok. Omdat een woord als uh, geschiedenis is veel langer. En als je de geschiedenis, als je daar een mooi blok van wil maken... dan wordt de, wordt dus gigantisch als je het onder elkaar zet. Maar ik ben er uiteindelijk ook wel achter gekomen dat doordat ik die vreemde, rare, betekenisloze woorden zo groot maak... Dat het, dat het uiteindelijk ook weer iets gaat opleveren. Ja, het is een vervreemdingseffect natuurlijk. Ja. En, men, en, en je, vanuit de inhoud gezien, vanuit de tekst gezien, zou je kunnen zeggen: Ja, maar dat kan niet, want de is onbelangrijk en geschiedenis is heel belangrijk. Maar soms, soms werkt dat ook helemaal niet zo. Soms werkt het juist omgekeerd. Dat als je dan de heel groot zet, dat het dan. Ja, de geschiedenis. Dan krijg je gewoon. krijgt, het, krijgt dat andere woord net iets andere betekenis, waardoor het iets. Uh, waardoor het misschien een slogan wordt terwijl het het nie, niet eens was zoiets hey, en uh, wat vind je daar eigenlijk van, uh, ik zie hier uh, de typografen dan moet ik gelijk al denken aan de hele wereld van de typografen ja, de opkomst van, uh, van de digitale uh, typografie en toen uh, de dynamische en uh, de type, de, het debat ah, over typografie op het web of dat nou kan of niet Vind wat, wat vind je ervan? Hoe gaat het met de typografie? En wat is jouw relatie met hun? Want je gebruikt bijna geen fonds, hè? Je gebruikt nee, ik heel weinig. Twee, twee, drie verschillende soorten lettertypes en die gebruik ik. En, uh, dat, uh, ik zou wel eens iets anders willen, hoor. Maar ik, dan moet ik dat organiseren. En dat kan dan wel. Ik zou wel eens hele dunne, mooie, van die subtiele lettertjes willen gebruiken. En ik doe het ook wel eens, eigenlijk, om eerlijk te zijn. En dan op een gegeven moment halverwege stap ik weer over naar mijn, uh, naar mijn dikke, vette letters omdat ik het dan niet mooi vind. Maar. Nee, ik, ik, ben, ik heb typografie een beetje uh, aan, aan... Ja, ik vind het niet zo heel belangrijk. Ten eerste vind ik gewoon dat, dat de dingen moeten wel goed leesbaar zijn Maar er zijn zo, de, de typografie heeft zich in de afgelopen 50 jaar zo goed ontwikkeld... dat er eigenlijk bijna geen onleesbare lettertypes zijn. Ja, of fantasy. Maar dat, wie gebruikt dat nou? Ik in ieder geval niet. Dus je kunt er eigenlijk van op aangaan dat de letters die hier aangeboden worden allemaal wel goed zijn. Dus hoe ga je dat gebruiken? Ik vind het interessanter om te kijken van, uh, ja, hoe, je, hoe je letters en woorden, uh, hoe je daar weer beelden van maakt. Of dat dat, uh, maar goed, in begin jaren negentig is er ook een speciale digitale stijl ontstaan, kan je zeggen. Met echt nieuwe... Uh, Nieuwe lettertypes. lettertypes. clubflyers, zeg maar. Van die een beetje snelle... Ja, van de house-achtige... House of hele computerachtige. Ja. Ja, ja ik, vind ze, ik, ik vind ze zelf niet zo mooi. Ik vind ja. dat ze een, een sfeer en een stijl aangeven... Die, uh, die mij niet zo aanspreekt. Het is uh, een beetje makkelijk, vind ik het. Ik maak liever ik maak zelf iets met... Uh, met ...en ja, misschien ben ik dan ouderwets... ...maar ik weet niet, die, die soort van speed-achtige letters... ...dat vind ik gewoon lelijk. Ja, of, of ze worden heel erg betekenisloos... ...door hun uh, technologisch karakter. Ja, ik, ik heb helemaal niks tegen technologie... ...en ook niet tegen uh, hele hippe dingen... Of, uh, ...maar deze letters die staan voor een bepaald soort uh, flauwkultuur ...en dat is die van de VJ weer en dat zijn van die dan, dat daar, dat is daar, zeg maar, daar horen ze bij dus als ik die zou gebruiken in mijn ja, iets wat meer culturele of wat, wat ander soort van, van, uh, van werk dan zou ik die stempel krijgen en dat uh, dat gebruik ik dus niet dat vind ik niet interessant ja, ah, goed uh, verder dan soms uh, soms doe je ook mee aan uh, een credit bijvoorbeeld, huh? of Ja, bijvoorbeeld? credit is uit de handen hoor. Credit is afgelopen, dus uh, uh, laten laten we dan terugblikken op credit. Ja, we kunnen terugblikken op credit. Het is overigens niet afgelopen omdat het uh, geen succesvol blad was, uh, maar omdat de, de uitgever het te duur vond. Het was wel, het werd enorm verkocht, dus, uh, maar het was gewoon een heel duur blad om te maken met een hele, met een vrij kleine oplage. Het is eigenlijk niet rendabel dit soort bladen. Dus, maar ik heb er enorm van genoten om het blad te maken. Want uh, het was eindelijk een soort van tijdschrift waarbij uh, je ja, gewoon je gang kon gaan. En echt zo gek mogelijk. Het, was niet, het dat maakte helemaal niet uit hoe wild of vreemd het er allemaal uitzag. En dan is het, is het een van de leukste dingen om te doen. Nou. Het is een uh, mooi blad, vond ik dat. Ja... Uh, nou, laten we goed uh, even, even verder uh, kijken waar we, waar we zijn. Precies. Uh, welke onderwerpen wil je zelf ook nog aansnijden? Nou, laten we het gewoon nog even hebben ook, uh, over de digitale stad en de, ja. de, de beginprojecten uh, op, uh, op het web die je hebt gedaan. Ja, het eerste project dat ik heb gedaan was Stadswapens. En dat was uh, voor de digitale stad toen ze nog, toen de wereldwijde web nog niet bestond. Dus uh, het moest in... Uh, het was heel ingewikkeld eigenlijk. Want, in ASCII? Ja, nou nog niet eens in ASCII. Wel een beeld. Kon je je kon, het, kon nog wel een plaatje doen, geloof ik. Nou, dat weet, ik weet eigenlijk niet meer hoe het ging. Maar ik had wel allerlei ontwerpers gevraagd om een plaatje te maken. Uiteindelijk zouden ze dat per e-mail naar me toe sturen. Maar uiteindelijk ben ik dus fietsend door de stad overal die plaatjes op Floppie op gaan halen. En toen uh, weet ik is het. Op het web gezet, die plaatjes in een Binnex-code. Uh, en dan kon je het uitpakken, inpakken en uitpakken. En dan kon je het bekijken op je computer, het plaatje. Maar ik denk, de meesten hebben het gewoon in het parool gezien. Of de Volkskrant. Want ik heb toen, toen ik ze allemaal bij elkaar had, heb ik, is er een artikel in de Volkskrant over verschenen. En toen zijn ze daar allemaal bij afgedrukt. Dus ja. Uh, maar het was een mooi begin, uh, ding. Ja. En uh, vervolgens uh, ja, is er dus. Uh... De interface voor de, de digitale stad gekomen? Ja, de eerste interface heb ik gemaakt, maar dat, als ik er nu aan terugdenk, dan weet ik gewoon: dan, is het eigenlijk, dan ben je heel simpel een paar plaatjes, hele lichte plaatjes aan het maken. Die dan om en boven de tekst worden geplakt. En een paar buttons en een, en een foto voor de homepage. En nou, het is eigenlijk heel simpel, maar de echte digitale stad is gemaakt door Marjolein Ruig, hmm. die, uh, die heeft de. ...echt gewerkt aan, aan de interface... ...en de pleinen en de structuur zoals, zoals... die ook nu nog steeds bestaat, ja. hè? Maar die zal nu al snel veranderen... ...want de digitale stad is uh, geprivatiseerd... ...voor een deel. Ik neem aan dat er een andere soort van vormgeving bij gaat horen ...binnenkort. Hmm. Ja. Wat, wat kwam er daarna dan? Wat is het eerste grote webproject... ...waar jij aan denkt? Van wat je uh, hebt gedaan? Het, na de digitale stad... ...ben ik uh, naar de VPRO gegaan... Hmm. Dus toen ben ik eigenlijk meer of mee gaan helpen de VPRO op te zetten... en een CD-ROM gemaakt voor de VPRO over een televisiegids. En, uh, en ik heb al, nou ja, al met al zo'n zes jaar bij de VPRO gewerkt... aan, aan de website, aan digitale dingen en televisieprogramma's. Uh, dus, maar dat vond ik wel erg leuk. En veel, veel dat, dat maakt het ook helemaal niet zoveel uit, hè? Platform of nou CD-ROM of uh, web nee. of tv? Nee, Nee, dat, dat was allemaal een beetje... Dat was ook de bedoeling. was ook een soort medialab, digitaal lab van de VPRO... waar ze probeerden al die media, wat ze daar hadden, zeg maar... radio, televisie, ook drukwerk en, um, en dan de nieuwe dingen... dat dat allemaal uh, gemixt zou worden. Nou, ik vind dat op, op zich best nog aardig gelukt. Ja, dat is wel uh, leuk. Dus ik heb daar heel veel gedaan. Boeken, ook boeken, televisie. Ik heb daar eigenlijk al, allemaal verschillende dingen gemaakt... Mm. het is eigenlijk bijna een wonder dat er, er zo'n instelling bestaat die al die dingen in zich heeft het is wel bijzonder eigenlijk ja um, goed uh, misschien gaan we gewoon, gewoon nu even ja. gaan we even naar uh, de andere kant ja. Dan gaan we daar verder Als ik het woord uh, nieuwe media hoor, dan moet ik altijd gelijk aan uh, debatten denken. Aan, uh, aan mensen die met elkaar discussiëren over hoe het verder gaat. En uh, wat je kan doen en uh, wat er allemaal niet mogelijk is. En uh, ja, wat, uh, hoe het uh, wordt ingeperkt of juist niet. Of wat er op de markt komt. En, uh, ja. wat denk jij bijvoorbeeld bij nieuwe media aan? Nou, momenteel vroeger dacht ik ook zo aan die dingen, aan die ontwikkeldiscussies. Uh, uh, ook omdat over het algemeen, als er dan weer ergens een nieuw project was er was ook iedereen, dacht dat, dat je de, de hele wereld kon uitvinden. Dus ik hou wel erg van dat enthousiasme, zeg maar, van, die, uh, van de, beginners, uh, de beginnersdromen. Maar tegenwoordig, als ik aan nieuwe media denk, dan denk ik ook wel heel erg aan, uh, uh, aan die wereld van het geld. De baby suits? De baby suits. <laughs> Ja, ik denk dat, het, dat ik dan aan de baby suits denk. <laughs> En dat hoe, hoe, ze daar dan, hoe zij dan denken daar geld van te gaan maken van deze, deze nieuwe wereld. En uh, ja, meer vanuit een economisch aspect bedenk ik nu van als ik iets hoor, dan denk ik al vaak van oh, hoe zit dat in elkaar. Ik denk helemaal niet meteen aan de leuke ontwikkeltijd, want ik, ik heb gemerkt dat dat allemaal heel strategisch is. Ook wat je ontwikkelt en waarom en hoe dat gaat. Dus uh, dat... Het, zeg maar, uh, maar zelfs bij uh, de digitale stad, VPRO, de Waag, dat is allemaal nog uh, speeltuin? Nu niet meer. Dat was, uh, dat was in het begin uh, was dat zo. En daarom was het ook zo leuk. Dat is vanuit onze eigen cultuur, die, namelijk die non-profit cultuur, gingen we dus dit soort dingen doen. En dan met groot enthousiasme, zonder enig benul van uh, uh, verdere consequenties, wat deze hele nieuwe ontwikkeling met zich mee zou gaan brengen. En dat enthousiasme dat is wel iets minder geworden, omdat, omdat, er, gewoon, um, omdat er dus overal nu een, een, een, een zak met geld aan hangt. En of, de, of je verdient er geld aan of je verdient er geen geld aan. Zit er zit eigenlijk niet zoveel tussen. En uh, ja, je, zou, je, je kan een webdesignbureautje beginnen en dan heb je misschien genoeg werk als je niet altijd goed bent. Maar, dus er is een soort markt tussen, maar die, daar hoor je eigenlijk helemaal niks van. Maar het is of mensen maken zich enorm kwaad en, uh, en die zijn belangrijk. Of mensen uh, glijden daar helemaal in mee en uh, lopen we een beetje zo uh, op de beurs te, uh, rond te gokken. Dus, uh, maar dat houdt toch heel snel op? Dat weet iedereen. Het weet gokken uit, op zal... de beurs, ja, dat is toch een eindig wel. verhaal? Nou ja, nu, nu in ieder geval nog steeds niet. Ik merk het om me heen dat het nog steeds. Uh, uh, best hard gaat met, met mensen die denken dat ze... een uh, gat in de markt gevonden weer hebben. Ja, maar een gat in de markt gevonden weer is nog iets anders... als gokken op de beurs. Eigenlijk ja. hebben die niet zoveel met elkaar te maken. Nee, maar... Uh, nou ja, je boert in ieder geval wat beter op die beurs... op het moment dat je... Uh, dat je kan duidelijk maken dat je iets nieuws doet. Het heeft er niet zoveel mee te maken. Het heeft allemaal te maken met de grote giganten die het geld hebben. Waar wordt dat vanuit het begin naartoe verdeeld... En dan met dat venture capital geld worden dan dingen ontwikkeld. Maar die dingen die er nu ontwikkeld worden met dat soort geld, zeg maar, daar zit niet zo'n heel groot uh, experiment in. En er zit ook niet zo'n heel groot uh, risico. Nou, dat waren eigenlijk wel, er zit wel een groot risico. Mensen die het doen, er zit eigenlijk geen risico in, want dat geld, is toch, dat moest toch op, zeg maar. Dus daar, daarvoor worden die dingen uh, gefinancierd. Dus dat geld maakt niet uit. Dat, dat kunnen ze zo allemaal gemakkelijk opmaken. Alleen de mensen die er werken weten dat dat van korte duur is. Dat het dat, dat dat een paar maanden is. Dat je, daar, dat je op die manier werkt. En uh, zij, maken, zij zorgen zelf die spanning. Om, om toch... Uh, ja, om, iets te gaan, om iets te maken. Wat, omdat, omdat het best bijzonder is dat je veel geld krijgt van een instelling die in jou gelooft om iets te gaan ontwikkelen. Dus als je die kans dan krijgt, dan wil je dat het ook lukt. En meestal lukt het, mislukt het. over het algemeen mislukt het, omdat die, uh, die bijzondere dingen niet daar ontwikkeld worden onder zulke condities. Dus, maar dat weten wij. Nee, maar ja, dat weten wij en dat weet kennelijk de rest van de wereld nog niet. Ik, weet, ik begrijp ook niet waarom ze dat niet weten. Waarom iedereen daar elke keer weer instinkt. Want je ziet namelijk als je er binnenkomt dat het gewoon zo is. Ja, dus ja, ik weet het niet. Ja. Ik, maar het is toch ook helemaal geen, geen geheim dat concepten gewoon ontwikkeld worden over een langere termijn. En dat mensen met elkaar <coughs>, samenwerkingen aangaan voor, voor langere tijd. Ik denk altijd uh, in jaren, op zijn ja. minst. En één ja, jaar is eigenlijk te weinig voor een samenwerking bijvoorbeeld, als je echt iets wil opzetten. Ja, dat is ook te weinig. Ik, ik denk van, als ik, als ik naar mezelf kijk in de afgelopen uh, 15 jaar... En denk je van nou, ik vind mijn eigen dingen eigenlijk alleen maar interessanter geworden. Doordat ik er zo lang aan werk. En uh, ook gewoon dat door, daarmee doorgaan en niet uh, allerlei uh, andere dingen gaat doen, waardoor ik word afgeleid van mijn eigen verhaal. Nee, maar het wordt eigenlijk steeds rijker. En je wordt steeds uh, krijgt steeds meer inhoud. Dus, uh, en dat komt omdat je er lang aan werkt. Omdat je er gewoon geconcentreerd voor bent. En omdat dat, uh, dan is dat ook nog niet zo snel voorbij. Al die andere dingen, van die korte duur, uh, acties. Ze zijn snel voorbij en dan heb je een kater daarna. Want het is ook vaak niet zo gelukt uh, uh, dat je dan blij kan zijn, zeg maar. Mm. En uh, mensen gaan ook heel vaak uh, heel slecht met elkaar om, hè? Dus daarna vallen dingen uit elkaar of mensen ja. hebben ruzie. Nou, dat, ik heb het niet zo vaak gedaan. Dus ik, dat, weet ik, dat weet ik gewoon niet zo goed, mm. hoe dat soort dingen werken. Maar ik kan me voorstellen dat dat heel snel uit elkaar groeit allemaal. Want uh, het zijn hele oppervlakkige contacten in principe omdat ze niet uh, ze zijn niet vanuit de basis ontstaan doordat, ze, doordat mensen bij elkaar, zijn niet bij elkaar gaan zitten omdat ze een gezamenlijke passie hebben of een gezamenlijk idee ze zijn bij elkaar gezet omdat er een bepaalde uh, uh, project gedaan moest worden een project gedaan moet kunnen worden en omdat, ze over, omdat iedereen een bepaald soort specialiteit heeft maar die is volstrekt niet op elkaar afgestemd dus uh, ja dat, dat, het is ook heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen toch uh, wil ik nog wel even teruggaan naar uh, uh, zeg maar de begintijd van uh, de nieuwe media, uh, begin jaren uh, negentig. Nog een keer uh, goed uh, uitpeilen waar, waar zeg maar, uh, de discussies nou precies over gingen en waar de, waar de, waar de passie volgens jou ligt, of, of lag, of uh, waar, waar het verhaal van de nieuwe media nou eigenlijk over gaat. Het verhaal van Nieuwe Media gaat heel erg over, over de media. En uh, omdat, omdat je... Als, nou, in ieder geval ik als ontwerper... maar jij ook als, als theoreticus zeg maar heel erg bezig was met media. Dus ben ik nou drukwerk aan het maken? Nou, ik had natuurlijk vro vroeger nog niet zoveel keuze. Dus ik was eigenlijk, voor, eigenlijk voornamelijk drukwerk aan het maken. En dan tussen die drukwerk bestonden dan nog wel allerlei verschillende dingen. Maar ik, ik weet van mezelf al dat als ik dan een affiche had gemaakt... dan wilde ik graag een boek doen. En... Uh, Eigenlijk elke keer die tegenstellingen zocht binnen, binnen het medium waar ik dan uh, in werkte. Dat was namelijk grafisch ontwerpen voor drukwerk. En, uh, en kunstenaar, ik was ook een beetje kunstenaar. Dus je, je, en dan Wat ik ook leuk vond is om, voor ontwerpen om steeds dingen te verzinnen die niet binnen het, uh, binnen het drukwerk vielen. Dus dingen die veel te groot waren voor muren of voor uh, vloeren of een ander soort van publiciteit dan... dan uh, wat eigenlijk gangbaar was. Dus niet zozeer kiezen voor het eerste, beste wat je werd aangedragen. En, en in affiches ook, zeg maar, dat je dan series maakt. Of dat, dat, het dan, dat er dan zes naast elkaar hangen en dat het dan één ding wordt. Of in ieder geval altijd proberen er iets anders van te maken dan wat, het, wat, de mogelijke, wat, het, wat er werd aangeboden, zeg maar. En het is natuurlijk geweldig was dat. Het was enorm spannend toen die nieuwe media een beetje kwamen. ...dat er gewoon zo ongelooflijk veel uh, uh, mogelijkheden bij kwamen. Nou ja, dat, uh, dat, dat blijkt nu ook wel. want nou, nu, Ik schijn dan nog steeds wel een van de weinige ontwerpers te zijn die ook alles doet dan. En televisie, en internet, en uh, drukwerk. En uh, gewoon zoveel mogelijk uh, verschil. Maar dat vind ik, wel, ik vind dat wel een van de leukste dingen. Het maakt eigenlijk, als je je taal gebruikt of als je een beetje weet wat je wil maken en hoe je het wil maken... Als je dat een beetje weet, dan is het gewoon heel leuk om dat steeds weer op een andere manier tot uitdrukking te laten brengen. Ja, dus ik, ik vermaak me daar wel in. Ja, dus en, bij jou zijn de uh, ideeën eigenlijk relatief stabiel. En dan, wat, wat uh, wisselt, dat zijn de platformen. Ja, mijn platformen wisselen meer dan, dan, nou, mijn ideeën ook wel. Want die zijn eigenlijk, uh, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Mijn ideeën hebben gewoon heel erg veel te maken met wat er momenteel speelt. Ik merkte dat ik steeds meer re reflecteer op de maatschappij. Meer dan dat ik vroeger deed. Dus ik heb steeds meer informatie nodig om... om maar ligt dat er ook aan omdat je meer weet wat er speelt? Ja, ik denk dat ik beter begrijp hoe de wereld in elkaar zit inmiddels na 15 jaar werken. En uh, ja, ook, ook de economische aspect. Gewoon alle, alle, alle dingen waar ik eigenlijk me nooit, mee, nooit zo mee bezig hield heb ik eigenlijk mede door die nieuwe media. Ook omdat je daar... Je wordt eigenlijk wel gedwongen om, om veel meer te weten dan, dan wat je maakt. Uh, heb ik dat allemaal geleerd. Dus het hmm. interesseert me ook gewoon echt. Het is me ook echt gaan interesseren. Ik werk eigenlijk alleen maar voor nieuwe media of media als onderwerp. Dus, maar dat, maar daar, doordat ik dat doe, is het me ook wel mijn interesse geworden. Hmm. Je bedoelt, je maakt niet zoveel boeken over... Uh... Het, uh, het leven op een boerderij of uh, een bloemschikken? Nee, ik heb daar niet zoveel mee. Maar ja, ik werd vandaag opgebeld door iemand die wel een, uh, een website... Uh, het heeft op het ding gestaan, op de Nettime-list Een website over uh, zwangerschappen en abortussen en dingen. Allemaal dat soort dingen. En in een soort verstandsverwijziging heb ik met die vrouw een afspraak gemaakt. Maar ik kan daar misschien wel een student op zetten. <laughs>